De NAVO-generaal heeft opdracht gegeven om de instructies voor de helikopterbemanningen aan te scherpen om te voorkomen dat er burgerdoden vallen. President Karzai heeft zich er bij herhaling bij de NAVO over beklaagd dat er steeds vaker Afghaanse burgers het slachtoffer zijn van aanvallen. Hij zegt dat daardoor de steun onder de bevolking voor de militaire missie afbrokkelt. Het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman is uitgesteld... vanwege de onrust in de golfstaat. Volgens de RVD is dat besluit in goed overleg genomen. Het staatsbezoek stond gepland voor zondag tot en met dinsdag. Afgelopen maandag meldde bronnen in Den Haag al... dat het staatsbezoek zou worden uitgesteld. Maar de RVD kon dat toen nog niet bevestigen. Het staatsbezoek aan Qatar later volgende week gaat wel door. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten heeft ruim een derde van de kiezers een stem uitgebracht. De opkomst lag tegen de avond op 35 zegt onderzoeksbureau Sinoveet. De stembureaus zijn nog tot negen uur open. De statenverkiezingen verlopen voor zover bekend zonder incidenten. Wel heeft de gemeente Groningen een medewerkster van een stembureau geschorst. Aanleiding was een opmerking van haar op Twitter over de PVV.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 Weer nog vanavond en vannacht op de meeste plaatsen helder. Alleen in het uiterste noorden en op de waddenbevolking. Het gaat 1 tot 4 graden vriezen. Morgen opnieuw vrij zonnig met in het noorden kans op wolkenvelden. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De NTR. Dames en heren, goedenavond. Onze gasten behoren tot de elite van de strafpleiters... en wordt door haar collega's geroemd vanwege haar fenomenale dossierkennis. En laten we vooral wantrouwen niet vergeten. En laat dat nou een van de basisvoorwaarden zijn in de journalistiek. En dan is het dus geen wonder dat ze sinds kort een column in Opzij heeft. Hier is Ines Weski. Uw presentator is Petra Possel. Ja, ik zette al meteen mijn serieuze hoofd op... toen ik journalistiek en wantrouwen hoorde. En ik probeerde al een beetje die kritische grondhouding aan te nemen. Maar het ging, het ging over u, mevrouw Wesky. Ja, precies. Ik dacht, nou, dat er zit dus een, een journalistiek... wantrouwend persoon tegenover mij. Ja, valt best dus dat mee, is het, hè? Dat zijn twee, twee polen, hè? Die stoten elkaar <lacht> af die hier dan zitten. Wij <lacht> gaan dit hele uur doorkomen met elkaar. Hoe dat weten we? niet? Ja, nou, wie er blijft levend, dat is de vraag <lacht> natuurlijk. Misschien gaan we elkaar opeten. <lacht> het lijkt me een hele spannende gedachte. Mevrouw Wesky, welkom in Kunststof. Van woensdag 2 maart het kunst, cultuur en mediaprogramma van de NTR. Vier keer per week zijn we er. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En u hoort het al, Ines Wesky is onze gast, advocaat. En... Uh, u kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunststof.nl. U kunt dus nu alles vragen wat u altijd al wilde vragen. U kunt vragen wat is haar tarief, dat kunt u vragen bijvoorbeeld. U kunt ook privé dingen vragen. Dan garandeer ik u dat u niet veel antwoord zult krijgen, want daar houdt ze niet van. Maar u kunt het wel proberen. Maar u kunt ook zinvolle vragen stellen over Strafhof, over het Openbaar Ministerie. Een van haar lievelingsonderwerpen. Uh, over opzij misschien, over het feminisme door de eeuwen heen. Uh, al dat soort <lacht> dingen, die kunt u allemaal voor. En hoe, en hoe het afliep. En hoe het afliep in die ruimte. En mevrouw Whisky, bent u vandaag per auto per fiets of uh, te voet of naar, het stem. Te, te, naar het stemlokaal gegaan, wilde ik weten. Nou, daar, ook daar uh, laat ik mij niet eens over uit. O, of ik heb gestemd en zo ja, waar ik op heb gestemd. En dan ook en nog niet dan hoe zich verplaatst Of ik dat ja, een ander zou hebben gedaan of kunnen doen. En dat daar nee, laat, dat laat, laat ik volledig doen. in het midden, ja. Zelfs, uh, de, ik heb ooit wel eens gezegd nou, dat ik een hele tijd niet gestemd had. En vervolgens kreeg je daar hele discussies over. Dus ik hou dat volledig in het in midden. En wat is de reden daarvan? Dat ik dat gewoon uh, zelf bepaal en daar dus niet over discuteer. Ja. Hoe en wat en waarom. Want ik heb en dan belang... even, zeg maar, als Ines Wesky uw kiespas in, uh, in beslag genomen, als het ware. Ik heb gekeken van welke onderwerpen uh, vindt zij nou belangrijk. Ja, de, de mens ik... bijvoorbeeld. De, <laughs> ja, maar. Ja, de mens en het recht. Het mens en het recht en de privacy van de mens. Dat hm. lijkt mij een belangrijk onderwerp. Ja. Ja, de, de, de mogelijkheid om je eigen leven te bepalen... en je leven te leven zoals je wenst... zonder dat je uiteraard je buren daarbij betrekt tegen hun wil. Ja. Uiteraard. Maar de, een grote mate van vrijheid... en ook een grote mate van voorzichtigheid... bij het inbreuk maken op die vrijheid. En dat is helaas de laatste jaren natuurlijk... Het gededuceerd tot... gereduceerd tot... een overheid die stelt dat er een probleem is, dat stelt dat dat een bepaalde omvang heeft... en stelt dat de oplossing is dat je je vrijheid moet inleveren. En dan komt alles goed. En Geen van die stappen wordt eigenlijk onderzocht, wordt verantwoord. Men doet wat men wil vanuit het oogmerk dat men in wil grijpen. Dat is het doel. Dat is het feitelijk doel, lijkt het toch wel. Dit is een onderwerp waar we straks zeer uitvoerig over komen te spreken. Want dit is uw lievelingsonderwerp, als ik het zo mag. Nou, noemen. het is één van de onderwerpen, maar waar ik inderdaad vaak over word gevraagd. En ongetwijfeld waar ik me ook wel heel erg in droefenis over erger, ja. Toen heb ik bedacht dat D66 een partij is die zich heel erg bekommert om de privacy van de medemens. Tot zover bent u het met me eens, toch? Want u bent, u bent nu eigenlijk al heel van trouw het hoofd niet meer aan het bewegen. Hier op Fronsten, Ja, precies. <laughs> nou, ja, ik, ik moet helaas zeggen... Ik moet helaas lichaam, zeggen ja. dat, er, dat er steeds minder partijen zijn... die die in de breedheid een volledig zicht willen houden op die privacy... op de individuele mens, op de vraag of bepaalde maatregelen nut hebben... of men inderdaad alle patiënten dossiers aan elkaar moet gaan koppelen... en wie daar zoal uh, in, uh, inzicht in mogen hebben. De cultuur Goed, dus is, de, de is veiligheid overal. Ja, de veiligheids, uh, het veiligheidselement wordt helaas door heel veel nu gebruikt. En misbruikt. En het, de afdeling, de mens, hè, de burger, de ingezetene... en dat die, die vrijgelaten zou moeten worden in zijn leven... Dat, dat zie je eigenlijk steeds minder. Men, men heeft er een schroom langzamerhand over om het daarover te hebben. Hè, het wordt een beetje taboe. Ja. Want als je daarover hebt, dan moet er iets heel erg scheef met je zitten. Dan, dan heb je iets te verbergen. Dan ben jij misschien wel een, een, een anarchistisch element. Dat, er is, dan is het En dat los. is zorgelijk? Dat is heel zorgelijk. En uh, Natuurlijk, de ene partij heeft daar meer oog voor. En D66 heeft zich daar zeker in, uh, in, in zijn geschiedenis over uitgelaten, Zweepen. ook kennis, ja. hè, het vergaren van kennis. Daar ben ik op zich ook een zeer groot voorstander Onderwijs, van. Onderwijshoog in het vaandel, ja. ja maar uh, zo is het helaas wel zo dat allerlei partijen... wel een aspectje soms hebben waar dus je... Dus hier kunnen, wij, is, nee, hier je kunnen je, je kunt, wij niet op kunt mij daar niet uh, mee, uh, op vastpinnen. Nee. Nee, maar ik begrijp dan wel uit wat u tot nu toe zegt... Dat, uh, dat u zich niet echt thuis voelt bij één partij. Nee, dat is zo. Dat is zo. Ja, ja, ik heb überhaupt al misschien een gêne bij het behoren tot groepen. Al of niet geïnstitutionaliseerde verenigingen, al of niet politieke partijen. Waarom is dat eigenlijk dat u die gêne heeft? Ik, ik hou er niet van <laughs> om me groepsgewijs voor te bewegen. Ik, eh, eh, misschien, misschien weer, en eh, misschien ben ik daar wel heel erg bewust altijd maar weer van... Eh, de geschiedenis van de mens en hoe men zich soms in groepen juist kan... Kan deformeren, hè, zich afzetten tegen anderen. Er is ook onderzoek naar gedaan, zoals u weet. Hè. Er is, laten we zeggen, de. Uh, het groepsgedrag, de psychologie van de groep... en hoe men zich dan plotseling als een entiteit gaat bewegen... en gaat uiten en gaat afzetten. En dat is soms beangstigend. Nou is dit natuurlijk misschien een extreme ontwikkeling... die ik nu hier schilder. Ja, maar goed. maar uh, dat is misschien wel wat mij doet afstoten van een ploeg. En is dat dan omdat u... Uh... Uh, wellicht refereert bijvoorbeeld aan de, aan de Tweede Wereldoorlog, zou u kunnen refereren, waarin het groepsgedrag nogal, nogal uh, ja, maar tot helaas, hele verschrikkelijke helaas, dingen heeft. Dat geleid. is natuurlijk een gruwelijk voorbeeld, de Tweede Wereldoorlog, maar ik denk dat je helaas moet vaststellen dat. dat daarvoor en daarna en om ons heen. Uh, he, u hoeft maar de televisie aan te zetten... of u hoeft maar een vliegtuig uit te stappen ergens. Mm. En het klein en groot leed... Al of niet door een overheid, ja. al of niet door een, een, een, een stam, een he, meerderheid, of een, een deel van een geloofsmeerderheid die dan. He. Maar bij, u, bij u, u heeft dat geïncorporeerd? Ik bedoel, het, het is bij u een, een, een levenskunst geworden. het is een soort alertheid die je blijkbaar. Een inherente eigenschap, kennelijk, die je meedraagt. En, maar waar is het? het zaadje gezaaid voor die alertheid... zit dat in uw persoonlijke geschiedenis? Mag ik dat vragen zo? Ja, u kunt dat vragen, maar u zult er niet veel antwoorden op krijgen. Het, het zit wel in mij natuurlijk. Dat, dat ongetwijfeld. Hè. Er zijn mensen die zich volledig naïef tot prooi laten, laten worden. Dat is de andere kant van het spectrum. En ik zal niet zeggen dat ik volledig als paranoide mens door het leven ga. Dat niet. Maar er, er is wel een... een een wantrouwen. En misschien is dat aan de ene kant. Zouden mensen wat meer wantrouwen moeten hebben? Hè, voordat men zich opoffert of offert op, op de weegschaal van, ja, van, van het publiek. Uh -huh. <laughs> hè, men, men is soms wel heel naïef, maar ik denk dat het. Ik, ja, ik denk zelf dat je er beter mee leeft dan zonder. Zonder dus dat we... je tot een ziekelijke aandoening laat uh, verworden natuurlijk. Laatst hadden we een gast en die, en die zei eigenlijk heel openhartig... overigens hij zei dat omdat hij een Surinaamse achtergrond had... Hmm. hij verbond die twee dingen nadrukkelijk met elkaar... dat hij altijd met één oog open sliep. Nou, dat zou ik niet zo associëren met een, een specifieke Surinaamse achtergrond. Ik zou denken. Voor dat, hem was dat zo. Ja, want ik zou denken met die achtergrond, hè, laten we dan nog verder teruggaan naar slavernij. Precies, hè, daar de, de, de aan. Ja, maar dan zou ik zeggen niet met je oog open. Dan, dan ja, hij dus wel. Maar dat is, dat is weer typisch, zo'n voorbeeld van de geschiedenis waarin de mens zich toont als handelsman, hè? de prachtige VOC-mentaliteit zoals ons dat werd voorgehouden. Ja. Daar moesten we eigenlijk weer meer naar terug gaan En daar zijn. hoorde een zeker groepsendracht bij. En daar, daar hoorde de achterloze gewetenloosheid bij. Van. Mm. Dat is ook een aspect, helaas. Dat de dat geld, lust, dat, uh, de, de, de, het, het bereid zijn om, om anderen... Te gebruiken, maar te verkopen, te zien als, als, als geen mens, te ontmenselijken. Mm -hmm. Dat maakt het ook makkelijker natuurlijk om, om dan te gaan, uh, te, te gaan handelen. Als je iemand als vee behandelt, dan is het ook makkelijk natuurlijk. Dan voel je er minder mee verbonden, misschien. Nou, maar Zo, zo zag men dat ook. Ja. Hè? Uh, dat zie je trouwens überhaupt tussen, tussen allerlei volkeren ook. Dat is ook neurologisch zelfs een gegeven dat men eh, personen van een andere, een andere achtergrond, een andere ras bijvoorbeeld... dat men die ook eh, vaak niet, ja, niet kan herkennen. Dat is heel vreemd gegeven. De ene heeft dat meer dan de ander natuurlijk. Ik heb er bijvoorbeeld helemaal geen last van. Maar er zijn heel veel personen die als het ware tweedimensionaal door het leven gaan. Uh -huh. Maar ik voeg dat van het open oog, uh, uh, slapen... Uh, om bij u te checken of u dat ook heeft. U zegt wantrouwen, dat, dat woord is al nu al een paar hm. keer in de uitzending gevallen. Leeft u zo? Leeft u met één slapend met nou, één oog? Nou, ik noem het open? niet als slapend met één oog, maar als ik het, als ik het moet begrijpen, als, als uh, aware, hè? Mm -hmm, mm -hmm. bewust. Ja. Ja. Bewust. Bewust van menselijke processen, van wat er plaatsvindt. Wat vindt er in de maatschappij plaats? Wat vindt er. Internationaal. Hè? Wat, hoe, hoe de politiek zich ontwikkelt. Ja. Daar ben ik mee altijd. Dat beschouw ik altijd. Ja. Ik neem het mee in mijn, in mijn, uh, in mijn dag, zou ik zeggen. Ik heb begrepen dat u vroeger uh, regelmatig in het Midden-Oosten heeft gewoond. Daar wilt u waarschijnlijk geen uitlating over doen. Maar ik ben wel benieuwd naar hoe u kijkt nu. De vorige keer zou u bijvoorbeeld in onze uitzending zijn en toen ontstond. Die hele uh, Egyptische toestand, en daar hebben we u af moeten bellen... omdat ja. het Radio 1 journaal... Gelukkig stond ik ook op de A13 vast, want daar... Uh... <laughs> daar was toch sprake van enig groepsgedrag, u stond in de file. Ja. Maar uh, los daarvan, uh, toen was Egypte... nu hm. zijn daar allerlei andere uh, landen bijgekomen. Vandaag de dag gaat het natuurlijk over Libië, onder andere... Hoe beschouwt u dat? U, u, u kent de regio. Mag ik het zo zeggen? Ja, ik, ik zou bijna zeggen, als men blind is, dan zou men de regio niet kennen. En dan nog kennen, via Braille. Want er is natuurlijk überhaupt heel veel bekend over die regio... over andere regio's, noem, noem het op. Okay. Allerlei gebieden waarin... Uh, van alles plaatsvindt. Vond u zich meer, meer verbonden met die regio? omdat u er toch. Nee, uh, ik, nee hoor, ik voel nee. me daar niet specifiek mee, mee verbonden... in de zin van, oh, ik zie dat nu... en dat heeft een hele specifieke betekenis... als ik zie wat daar in Tunesië gebeurt, of in Egypte, of nu dan in Libië... Uh, wat, wat mij altijd als, als wrang gegeven eigenlijk dan bij mij langskomt, dat is de, de, het, het opportunisme. Hè, de hypocrisie van de toeschouwer van landen... die aan de ene kant als, als schaakstukken eh, onderling... Hun, hun, hun strategie uitzetten. He, van Vandaag kan ik dit land gebruiken, want daar kunnen we economisch uh, mooi mee handelen. Ja. En nou, dan, dan sluit ik maar even de ogen voor wat het, het gewone volk daar wellicht uh, aan, aan levensstandaard of levensgeluk heeft. Uh, en dan is het mooi, mooi rustig. En dan ga ik er ook op bezoek en dan gaan we er verdragen mee sluiten. En u begrijpt, ik heb dan meestal te maken natuurlijk met rechtshulpverdragen, uitleveringsverdragen, ja. uh, met gevangenissen ter plaatse, met verhoortechnieken ter plaatse, met rechters, met corruptie. He, dat, dat druppelt allemaal door in natuurlijk de specifieke strafzaken. Dus daarom ben ik ongetwijfeld ook op die manier ook heel erg geïnteresseerd in alle landen en hoe zich dat ontwikkelt en ja. hoe die rechtssystemen zich ontwikkelen. Maar dan, dan, dan, dan, dan moet je dus met die, dat cynisme, dat ook waarnemen, hoe, hoe dat zich beweegt. En de plotselingen uh, plotselinge, uh, wijze waarop sommige regeringsleiders dan ineens zeggen... oh, nu, nu gaan we geen wapens meer leveren, of uh, U, uh, schande, U, ze wat een Libië, schande. Toch? Ik heb het over al die landen, ja, en over al die andere landen, waar Nederland actueel... ook... Nederland ook, die heeft natuurlijk in de loop der geschiedenis, en dit recente geschiedenis van alles geleverd links en rechts. He, of het nou uh, onderzeers zijn de uh, richting Indonesië... Ja. of dat u begrijpt, er is, er is veel parallele handel... zullen we het maar noemen, ja. op regeringsniveau. En, en, en is dat een, een, een grotere prikkel in negatieve zin bij u... de hypocriete of opportunistische houding... Ja. van bijvoorbeeld nu de Westerse ja. landen... Ja. ten opzichte ja. van uh, Midden-Oostenlanden? Ja. Groter dan... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, de opwinding over de, de, de weinig democratische situatie... waarin die landen dan verkeren. Nee, ik, ik, ik kijk met diep om dan toch het woord maar weer te noemen... ik kijk natuurlijk... en dat, dat, helaas kan ik mij daar nooit aan onttrekken... de, de droevenis die je hebt... als je eigenlijk een, een, een dwars doorsnede door de wereld gaat. En de droevenis die je toch moet voelen bij, bij al die systemen en landen. En dat kan klein en groot zijn natuurlijk. Onrecht kan op elk niveau. En soms is het in, in een grote mate georganiseerd, van bovenaf. Uh -huh. he, de, dat bedoel ik. En dat, dat neem ik waar en dat, dat, dat stemt je cynisch, dat stemt je droef. En uh, wellicht machteloos. He? Hoe leef je daarmee met, met cynisch, droef en machteloos? Dat je dat constateert. Ik ga daar niet aan ten onder. Maar ik, ik, ik zie dat. Maar ik registreer maakt dat. dat. Maar is dat puur alleen maar registreren? Of, of houdt dat u op de een of andere manier in de greep beïnvloedt dat uw leven? Wordt u er somber nee, van? Ik, nee, nee, nee. Ik, uh, ik, ik uh, nee, somber, kan haast niet. Nee. <laughs> Zij is lachend. Nee, nee ik, ik heb altijd. Ik weet toch... het niet hoor. <laughs> ik weet niet wat ik hiermee moet. <laughs> nee, ik, ik heb blijkbaar de neiging om alles om te zetten in, in dat wat ik doe. Dus al alles wat ik, wat alles ik zie, wat ik lees, ja alles wat incorporeer ik in mijn meningen, in mijn handelen, in hoe ik een zaak doe, in hoe ik uh, de wereld waarneem. En, en je bent eigenlijk een voortdurend verwerk, verwerksysteem van al deze indrukken. Van al deze, ik noem het vaak, antropologie dat er plaatsvindt. En uh, ja, helaas Daar, ben dus ik... Dus u zet uw kracht eigenlijk in. U wordt eigenlijk geprikkeld door de toestand in de wereld. Om het maar even GBE heel te aan te zeggen. Ja, en, en dat prikkelt u tot, tot, dat, tot, harde, tot dat harde ja, werken dat u doet. Ja, zeven dagen ja, per week. Ja, het ja, ja. zit... Ja, het bundelt zich, zou ik zeggen. Ja, het maakt ook dat je allerlei associaties kan hebben, hè, bredere verbanden kan leggen. En juist met die zaken waarbij je natuurlijk met verschillende landen te maken hebt, en je met die verschillende rechtssystemen te maken hebt, en met die verschillende mensen hè, want dat, en culturen, dat, dat, ja, dat vertaalt zich in, in allerlei indrukken, in allerlei... Uiteindelijk dan, want dat is uiteindelijk je werk natuurlijk. Mm -hmm. je, juridische, je juridische werk. Ja. Nou zijn er ook mensen die willen ontsnappen aan de toestand in de wereld. Die... Ja, maar dan zal je, vrees ik, toch de ruimte in moeten. Maar soms maar even voor een paar momenten willen ontsnappen. Oh. Of... Het hoeft niet meteen nee, zo heel drastisch. Goed. U, denkt er, u denkt ook, ook denk drastisch. zo drastisch. <laughs> ik bedoelde gewoon een klein beetje, gewoon een paar uurtjes. Gaan zitten breien. Gewoon ordinair vermaak. Gewoon oh nee, Om daar moet u zijn. niet bij mij zijn. Nee? Nee. Dat nee. komt niet voor in nee. uw boek. Nee, nee. nee. Ik, uh, ik, uh, nee. De, plicht, de plicht roept <laughs> Als elke Als ik het dan da, overdroeven is gesproken dan maar weer... want ik vrees langzaamaan dat dat met het wantrouwen hier het uh, leidmotief <laughs> is... dan, dan, dan uh, ja, mensen moeten doen wat, ze, wat, hen, wat hen vreugde stemt, <laughs> uiteraard. Maar u zult mij daar niet tussen aan treffen dan. Nee. Dat is duidelijk. Ja. Er komen al heel veel mailtjes binnen. Dat is nou altijd leuk. Als onze luisteraars reageren, dan wordt het ten eerste geluisterd. Ja. Dat is wel leuk. <lacht> dan zit er en dan denken uit. ze... Ik wil wel eens wat vragen aan die Wesky, inderdaad. Mevrouw Wesky, stel... Kadhafi wordt gearresteerd wegens te, tegens, misdaden tegen zijn eigen volk. Dit is niet ondenkbeeldig, volgens mij zag ik dit net op hmm. teletek staan. Zou u hem kunnen verdedigen? Nou, ik ga eigenlijk... Ik heb wel eens vaker dat soort vragen gehad... Uh, met betrekking tot strafzaken bijvoorbeeld, en je hebt natuurlijk het uh, internationaal strafhof hè, en alle discussies daarom trend. En ja. op zich is het nu redelijk uniek dat men, uh, dat de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad enzovoort, dat men uh, redelijk of redelijk men is unaniem geweest in en het snel ook, hè? En snel, ja, exact. Dat is ook opmerkelijk. En, ja, en ik zal daar nu niet de hele discussie rond gaan houden over hoe dat dan tot stand is gekomen en, en hoe nu verder en, en, en of het dan wat wordt, want dat is uh -huh. natuurlijk ook nog een hele grote uh -huh. stap. We, we uh -huh. weten hoe de, hoe de zaak met Soudaan is geweest. Maar om terug te komen op die vraag, die beantwoord ik eigenlijk nooit. Dus ik zal nooit van tevoren zeggen... Ik, ik, uh, ga ik iemand bijstaan en zo ja, waarom dan? En, uh, Omdat u het dossier eerst wilt inzien? Ja, ik, ik, d, d, dat moet je niet doen. Je moet niet gaan zeggen, d, d, dat moet je niet van tevoren. Het, het gaat om de vraag of iemand je überhaupt zou benaderen al... en dan vervolgens of ik dat dan zou willen en onder welke omstandigheden... Dus ik mag u wel vragen, heeft Gaddafi u al benaderd? <laughs> <laughs> dat zou ik dus ook al niet <hung> onthullen. <hoe> oh nee, nee want want dat, dat is, is natuurlijk. Kijk, er zijn natuurlijk informatie. allerlei strafzaken... en er zijn misschien heel veel strafzaken waar je wellicht kennis van draagt, of omdat je daarin geadviseerd hebt... of omdat iemand je gevraagd heeft om de zaak te doen... en je doet hem niet om jouw moverende redenen. Ja. Nou, daar hoor je je allemaal niet over uit te laten. Kijk, als je eenmaal optreedt in een zaak, dan treed je op in die zaak. En alles wat daaromheen hangt is Franje, zou ik zeggen. Dit is iemand die stelt een vraag wat eigenlijk volgens mij een mening is... maar er staat wel een vraagteken achter. Een, een groot scheldkanonade. Het gaat over het OM. Dat, oh. dat is gevoelig oh ja, voor nog. Ja. het uh, Openbaar Ministerie. Kees Mossing, die vraagt... Bent u het met mij eens dat het OM niet meer aan waarheidsvinding doet... maar aan scoringsdrift? Veroordelen als het even kan ongeacht of de verdachte ook daadwerkelijk schuldig is. Sinds de financiering mede wordt bepaald door het aantal zaken, het aantal veroordelingen, is mijn zinziens de waarheidsvinding minder belangrijk dan het veroordelen. Al dus Kees Mossing. Nou, hij, hij zegt eigenlijk twee dingen. Hè. Aan de ene kant iets dat een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn voor een eventuele scoringsdrift. Namelijk, namelijk geld, ja, ja. geld hè, het slijk der aarde, de, de, de prestatieplicht. En dat is is natuurlijk iets, een aspect dat absoluut niet hoort in een rechtssysteem. Hè? Men mag niet als rechter moeten gaan beslissen over oh, gaan die zaak uh, maar even afraffelen of we spreiden hem uit over vier dagen, want dan krijgen we per dag deel betaald. Dat soort hè? of we moeten dit en we moeten dat. Nee, het zou moeten zijn: er komt een zaak binnen en daar besteed je de tijd aan die nodig is. Dat zou. Het, het mooie moeten kunnen zijn. En maar hij verbindt zich nu aan het onbending niet meer wordt. Ja. Nou, er zijn helaas. Er zijn helaas zaken, en dat heeft, dat heeft gewoon de jurisprudentie geleerd. Als wij kijken in rechtspraak.nl, dan kan men gaan zoeken op zaken die leiden bijvoorbeeld tot de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Of dat bepaald bedrijf, eh, bewijs wordt uitgesloten, of dat eh, verbalisanten zich te buiten zijn gegaan aan eh, eenzijdig onderzoek of het onder druk zetten van iemand. Nou, daar, daar zijn heel veel uitspraken van, en dat is. Vervolgens de vraag in wat voor soort zaken vindt dat plaats. Mm. Nou, ik, mijn ervaring is dat hoe groter de zaak, net zoals met, met ik zou zeggen, jagers, hè, hoe groter de prooi, hoe groter de prooi moet zijn, hoe groter men wil tonen dat men iets heeft kunnen doen, kunnen tonen, kijk eens wat wij tot stand hebben gebracht... kijk eens hoe groot die zaak wel niet is. Dat is een, een vreemd aspect dat meespeelt. Maar dat in ieder geval tot gevolg vaak heeft dat in dat soort zaken... men ongeacht hoeveel officieren van justitie daar plotseling op zitten... in zo'n ja. zaak, want tegenwoordig wordt er vaker gezegd... nou, we zetten er nog een officier op. Die moet dan de eerste officier een beetje in gereel houden... Ja. He, mocht ja. deze zich de koker induiken... Dat, mijn indruk is dat dat niet echt helpt als er eenmaal een richting wordt uitgegaan en dat die richting ook moet. Dat er kamervragen zijn, dat de minister zich ermee bemoeit, dat er een heel team internationaal... Kortom, groot en spraakmakend. Precies, grote en spraakmakend en ook internationaal soms. Hè, een enorme druk die er ja. kan worden gelegd op een bepaald team. Dan is het een biologisch, psychologisch... Feitelijk natuurverschijnsel zou je kunnen zeggen... dat je kan wachten op A, de fouten die gemaakt worden... B, de onschuld die uit het oog wordt gelaten... en dus C, niet-ontvankelijkheden-vrijspraken en noem maar op. Ja. En dan mag je dan nog op hopen dat er dan aan het eind van die, van die tunnel... He, heeft, een ja. rechter staat ja. die wel zijn rug recht houdt. Maar heeft dat, dat heeft dus te maken met, met, met menselijke eigenschappen... Zoals eerzucht. En een systeem. Je hebt een, een systeem dat je eigenlijk zo hoort op te zetten... Hè, een, een openbaar ministerie. Dat hoort een zodanig systeem te hebben... dat je nog onafhankelijkheden zou kunnen identificeren. Mm -hmm. dat, de, dat er een officier van justitie is... die niet volledig ingebed zit in een opsporingsteam. Mm -hmm. mm -hmm. Dat is al het eerste gevaar. Dat, dat er nog elke keer ergens iemand is die nog enigszins onafhankelijk dat bekijkt. Ja. En dat je natuurlijk als verdediging zoveel mogelijk dat moet kunnen zien wat men doet. En dat is in Nederland vind ik nog heel opvallend. Men denkt in Nederland altijd dat het hier allemaal keurig geregeld is qua strafprocesrecht. He? Dus de dossiervorming enzovoorts. Maar ik vind Nederland eerlijk gezegd een van de landen met wat dat betreft een zeer... Slecht systeem. Er wordt heel veel gedaan. Hè. Politie, die reist de wereld af in allerlei zaken, maar maakt daar geen enkel verslag van voor het dossier. Officieren van justitie gaan, ik noem maar wat, naar Amerika, gaan daar allemaal. Besprekingen voeren, ik noem maar met de DA of met de Secret Service of whoever. En uh, we zullen daar nooit wat van op papier zien. Ja. En je krijgt een verbalisant of zelfs een officier van justitie, maar wat heeft u dan, dan gedaan? Hoe heette die man dan met wie u sprak? Nou, um, dat, nee, dat weet ik niet. Dat moet u, nee, dan moet u aan die andere vraag. Nee, dat weet ik ook niet. Nou, en dan, hè? En hoe kwamen ze nou bij jouw cliënt terecht? Ja. Ja. Dat, dus dat is een grote makke. En dan moet je als en rechter we, dat nog even gaan bekijken. Hebben we bijvoorbeeld bij de zaak, het proces Wilders... Hè? de zaak Wilders, hebben we dan ook iets te pakken... waarin, waarin we, we dit eigenlijk zagen gebeuren, onlangs? Nou, wat? Scoringsdrift nou, niet, want het Openbaar Ministerie eiste vrijspraak. Hè? Die wilde ook helemaal niet dat hij vervolgd werd. Nee, zoals maar, de, u weet. Maar, maar het was wel zo dat er, dat er een. Hè, het, het was een heel publicitair. Dat je Je zag ook de onhandigheid eigenlijk uh, bij het Openbaar Ministerie. Je zag eigenlijk overal onhandigheid. En men kreeg de indruk dat dat was omdat het zo groot was. Omdat de publiciteit zo'n grote rol speelde vooral. Ja, want die zaak is... Is, is, is eigenlijk vrij kan overzichtelijk natuurlijk. Overzichtelijk. Ja, precies. Ik kan misschien. U kan uh, je U de vinger in de neus. Nou, <laughs> maar zat het uh, er heel uh, druk mee, hoor. <laughs> nee, maar dat is het hem. Die, die zaak is... is uh, juridisch hè, is het een heel specifiek gebie gebied. Ja. Daar is een heel specifieke hoeveelheid jurisprudentie over. Maar maatschappelijk... Dus maar... laat ik zeggen, juridisch is het een een prima te identificeren zaak, zal ik maar zeggen. Dat is het. Dit is het probleem. En gaan we daar getuigen over horen? En niet of wel, enzovoort. Nee, wat het natuurlijk zo buiten zijn oevers deed treden... dat was inderdaad deze, deze ongelooflijke focus op die zaak. En iedereen die zich daarover ging uitlaten... Camera en, erop en een gelijk. Ja, en, en, en, en overal werd dat uit. besproken. En dan krijg je vervolgens dat men aangesproken wordt... en besproken wordt, al of niet met kaarslicht en wijn. Maar dan krijg je dat, dat sommigen zich niet daar weten te begeven. Die weten zich niet cool te houden hè, en laten zich dan verleiden. En dat is dan de vraag: sommigen verstarren juist. He, van ik beweeg me niet, dan ja. kunnen ze mij niet op iets betrappen... wat niet misschien gezegd of gedaan had moeten worden. He, dat, dat is hetzelfde als je in sommige strafzaken ziet... dat iemand gewoon stug gehouden wordt. Want o oh jee, als, als er een beslissing komt dat hij vrij moet, moet, moet worden gelaten... wat dan misschien het dossier eigenlijk wel verdient. Dat doen we maar niet, want o oh jee, dan krijgen we de hele, hele meute over ons heen. Uh -huh. He? Nou, dat zag je hier ook allemaal een beetje gebeuren. En dan de rechtbank die dan iets zegt en nog iets zegt. en Nou ja, and the rest is history. The rest is history, maar heel veel mensen zeggen dat dat heel slecht is geweest... voor, voor, voor het aanzien van de rechterlijke macht in Nederland. Beschouwt u dat ook zo? Nou, ik denk dat mensen al snel bereid zijn om op dit moment de rechterlijke macht slecht te zien. Waarom? Omdat dat de sfeer is op dit moment. Hè. Er is een hele. Een, een, een zeer verontrustende neiging om de, laten we zeggen, de scheiding der machten, hè, om die volledig buiten beeld te brengen in de wetgeving, de politiek. Hè. Er zijn voorstellen... Met, nou, me, het meest PV absurde Zij natuurlijk... Dat, gedaan, dat rechters he? vijf jaar voorwaardelijk krijgen... als het ware... dat als men niet uh, zwaar genoeg straft... moet u even bedenken... dan moet men ontslagen worden. En nou, dat je wordt zou in beeld zeggen, gebracht in statistieken... en als dat niet gebeurt... dan moet die, uh, die rechter die maar ja, verdwijnen. Wij degene die in dit systeem... berecht zou moeten gaan worden. En de blindheid wat dat betreft... voor wat al is in andere rechtssystemen gebleken is dat dat niet werkt. He, minimumstraffen, uh, de, de, al dat soort maatregelen, uh, heel hoge straffen... doodstraf eventueel, mm -hmm, mm -hmm. daarvan weten we dat dat niet werkt... dat het contraproductief uh, is. Maar in ieder geval is er die neiging om te bemoeien met rechters. Mm -hmm. Met hun werk. Terwijl het, het op zich toch moet beseft worden... dat het op zich al heel vreemd is dat je überhaupt berecht wordt. Hè? Het, het feit dat jij als individu voor een groepje medemensen... wordt gebracht en die gaan jou beoordelen... en die kunnen jou straffen. Dat, dat, komt, dat klinkt misschien een beetje uh, houtje touwtje maar dat komt natuurlijk voort uit ooit... He, de, ooit, lang, lang geleden, de eigen richting. En nee, laten we dat nou niet doen. Laten we nou de stamoudsten dat onder de bomen op het pleintje doen. Uh -huh. He, het ritualiseren van een zekere noodzaak... om bepaalde personen uh, te straffen buiten de maatschappij te houden. Nou goed, dan ga ik even terug naar, naar het heden. Ja, ik ben heel erg bang dat we zo meteen met Adam en Eva uitkomen. Dat we, dat we met knots in de hand... Ja, ja, ja en dan wordt die ruimte hier ja. toch nog te klein. Nee, oké, okay, nee, dus dat met begrijp andere ik. Woorden, nou, met, daarmee wil ik zeggen, de persoon die dat doet, de rechter... moet dus dat zo onafhankelijk mogelijk, niet partijdig... niet omdat hij bang is voor politiek, voor de tegenpartij, voor zijn knieën. Want OOW, anders word ik afgeschoten, want die landen zijn er ook natuurlijk, zoals u weet. Dat er steeds jongere rechters zijn van 8, 25 jaar, want de ouderen zijn inmiddels doodgeschoten... Dat is het kader waarbinnen je spreekt. In uw laatste column, uh, uw maag. Dus het is een maartcolumn... beetje een bedreigde functie langzamerhand geworden. En men vergeet hoeveel zaken men per jaar doet. Uh, u u redt daarover in uw column in Opzij van maart. Uh, daar heeft u het over de heersende publieke opinie. Uh, namelijk het kennelijk willen uitdragen van flinkheid. Daar wordt nu toe ja. aangemoedigd. Hard straffen, lang straffen, veel ja. straffen. Uh, uh, de gevangenen, uh, uh, de bestraften, mm. kort houden op elke ja. mogelijke... Ja. Daar klinkt een enorme weerzin uit uw ja. column... Tegen, tegen de heersende ja. publieke ja. opinie. Ja, ja. Omdat, het, omdat het ook niet waar is wat men allemaal zegt te willen bereiken. Dat je dat weet, en dat weet ik niet alleen. Dat weten politiemensen, dat weten mensen binnen het Openbaar Ministerie... dat weten rechters, dat weet de spreker ook. Mm -hmm. Dat moet hij weten. Alleen, het wordt wel gezegd. Het wordt wel gezegd, we gaan dat nog strafbaar maken. En, we gaan, en er moet nog makkelijker moet iemand opgepakt worden. En, he, dat, dat, en kennelijk is, is dat een roep... He, ik noem het wel eens de lynchmob, de meute die het liefst op het voorplein hier op het maar alles he, zien worden, iets precies, iets, iets van hout opgebouwd en dan daar broodjes bij eten en dan, dan, dan is het volk weer tevreden. Maar het, is, maar, Weskey, het maar, is wel een reactie op een periode waarin het dan, uh, waarin werd gezegd, ja, het was wel heel veel pappen en nat houden. Maar de, en de criminaliteit is ook gedaald. Dat, dat, dat is een periode na bedoelde. 74. In 74 zijn er heel veel, uh, is er heel veel wetgeving veranderd. Er is toen bijvoorbeeld bepaald dat er een bepaald maximum... aan de voorlopige hechtenis moest worden gekoppeld. Uh -huh. Nou, Inmiddels uh, zitten mensen weer eeuwen in voorlopige hechtenis. En ook eeuwen vast. En, laat ik iets heel onnozels zeggen, uh, op een minimale manier vast. In een heel, heel hard regime... Uh, uh, om maar wat te noemen, u mag kiezen wat u op uw brood doet. Uh, boter wordt ook als beleg gerekend. Dus het is of boter of beleg. Maar dus goed, de, dat is de, een heel banaal voorbeeld. Wat, wat, wat in de volksmond dan heet dat je heel erg verwendt... Uh, met een kleurentelevisie de hele dag uh, in de sportschool... en kunt doen waar je zin in hebt, in de geval dat, dat is lang, lang dat geleden. Dat is volstrekt niet waar. Je zit vooral achter de deur, zoals dat heet. 23 uur, soms 25 uur. En dan mag je misschien een uurtje naar buiten. Je mag één keer per week gaan bellen. En dan moet je dat binnen een uur doen. Tien minuten heb je per week. En dan moet je dat met 48 of 80 man gaan bevechten. Uh -huh. dat, dat is de werkelijkheid. En dit alles in een niet heel erg hygiënische omgeving. En als je kiespijn hebt, dan is het ook jammer. En dan sluit maar aan. En alles is ge, uh, gekort. Alles wordt gekort ontmenselijkt. Dat is wat de werkelijkheid is. Dat is waar u ook deze, waar we deze uitzending mee ingingen. Hè? Uh, de, de menselijkheid. Ja, ja. Dat is eigenlijk hetgene waar hm. u, waar al die ja. woede het, het, en, het, en, en, het gebrek aan aan aan mededogen. Een absolute, een achterloze hardheid, noem ik het wel eens. De achterloosheid vooral. Dat is ook het angstige. Er zijn heel veel Heel veel ja, politici, mensen, allerlei functies natuurlijk, bestuursrecht. Overal zie je dit. Je kan het misschien ook loketgeest noemen. Hè? Als je iemand achter een loket zit, zet, dan komt het slechtste in de mens boven. He, gaat u maar achteraan aansluiten. Nee, moet u bij het volgende loket zijn. Begrijp, zodra er een, een wandje tussen zit, of dat nou een, een onzichtbaar wandje is... vanuit je functie, dan krijg je eigenlijk het effect... Van die proeven die ze met mensen hebben gedaan... u weet wel dat je een, een elektrische schok moest toebrengen... aan iemand die in een ander kamertje zit, weet u. En dat men zo hoog op een gegeven moment de schokken op had gevoerd... dat die persoon gewoon normaal niet ter dood had geweest... als niet uh, dit uh, geheel was opgezet door een psycholoog. Uh -huh. En dat, dat is dus eigenlijk waar ik misschien altijd maar aan denk. Dat zodra men een bepaalde functie heeft... zodra men beslissingen kan nemen over anderen... Ja, macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert, absoluut. En dat is moeilijk, kennelijk, om daar weerstand aan te bieden. U heeft nu een podium gekregen... U heeft natuurlijk, u werkt, u werkt heel erg hard. Ik zei al zeven dagen in de week. Maar u heeft ook een podium nu gekregen in, in het Maandblad Opzij. Ja. Wat bekend staat als een feministisch maandblad, ja. waarin u vertelt. Daar bleek ik ineens in te zitten. Daar bleek u ineens in <lacht> te zeggen. Ah, ging u feministisch. Oh ja, ik was waar... ook nog een vrouw. <lacht> Nou ja, het is, ja. Niet, het is niet dat ik dat niet wist. Hm. Uh, maar het valt ook op in die column. U praat over uw vak. U schrijft over uw vak. En ja, u schrijft ik probeer over, dat soms u ook. U schrijft niet over te doen. niets anders dan uw vak. <laughs> Tot nu toe, hè? De paar maanden nou, dat ik we heb, u bezig ik heb, zien. Ik heb nu getracht, omdat ik moet inderdaad mee dwingen. Om dat niet te doen. Dat is inderdaad zo. Ja. En waarom is dat? Ik krijg het idee dat er helemaal geen leven is... behalve het vak. Misschien <laughs> is dat wel zo. Nou, het, het is... Het is ja, ik zou bijna ik heb wel, Ik heb wel degelijk natuurlijk over allerlei andere dingen ook meningen. Maar ik heb misschien een, een zekere... Ja, een zekere... Het brug zit ertussen, een, een, een, een, een afstand tussen mijn wens om daar toch iets over te gaan zeggen. Dus om, om mijn over bredere maatschappelijke aspecten uit te laten. Dus ik, hou, ik, ik heb blijkbaar veel waarde gehecht aan het zelfs dat privé houden. Wat vind ik werkelijk van nou veel, vul in? Er zijn veel bruggen en ophaalbruggen <lacht> in uw leven. Ze zijn allemaal opgehaald, <lacht> volgens mij. Maar waar, wat, wat, wat, wat, wat is dat? Want, want, want u, hoeft, u, u hoeft niet, u specifiek alleen maar aan... aan aan uw vak te houden als u schrijft als advocaat. U mag ook over hm. iets anders schrijven, toch? Ja, maar ik, ik, heb mij, ik heb mij ook. Nu, er komen nu wat afleveringen over iets u, u anders gebruikt. Nee, nee, nee, hoofdredacteur, <laughs> nee. Nee, ik, ik zelf vond dat ook wel. Dat uh, dat je dat, uh, de, dus als je dat dan terugbekijkt, dan denk je... nou, ik, ik heb het wel heel erg over, uh, over het recht, het recht en, uh, en alles wat daarmee Alsof je voor, voor een vakblad zou ja, schrijven. Ja, precies. Voelt u... Maar omdat ik ook wel uh, misschien in het begin zeker... die neiging had om, om dat te vertellen aan een ander. Hè? Uh -huh. Uh -huh. Weten jullie wel dat? Of zo, zo en zo en zo zit dat in elkaar... En, en wellicht dat je vanuit dat standpunt wat meer kan uitwaaieren... Ja. Naar, naar, naar aspecten inderdaad die niet helemaal specifiek over, over dat vak gaan. Maar toch uh, zullen we u er waarschijnlijk binnen dit leven niet meer op kunnen betrappen... dat u columns gaat schrijven over dat de poes zo lekker ligt te snorren in de vensterbank... of uh, dat u receptuur met <lacht> ons uit wilt wisselen. wil onthullen dat ik katten heb. Dat wil ik nog wel Kijk, onthullen. Kijk nou toch eens. <lacht> ja, snorren ik kunnen we allemaal. Ik vond, ik vond het al zo onthullend dat u gewoon op Facebook staat. Nee, ik sta niet op. Ik heb geen Facebookpagina nee? hoor. Nee, u, nee, nee. Er is wel iemand die net zo heet als oh, u met ja, uw foto. Geen, u, Meent u dat? Ik meen dat, ja. En daar staat ook allemaal. Uh, daar staat allemaal informatie op. <lacht> dat ik zal was, ik erachter in. Ik was, uh, ik was uh, totaal verbouwereerd toen ik dat zag. Omdat mij nou juist leek dat u niet de gedroomde vrouw was voor een Facebookpagina. <lacht> nee, ik heb er ook geen. Ik sta ook op geen enkel. Uh, je hebt er heel woel, hè? Je hebt ook Linkeding en, uh, en weet ik veel wat er u allemaal heeft, is. U uh, heeft vijf mensen die uw pagina leuk vinden. Dat is niet zo'n nee, hoog Nee, maar ik sporen. heb geen pagina, hoor. Maar dat is dus iemand die uw identiteit gestolen heeft. Dat dan. denk ik. Dat komt voor, hè? Dat weet u? Ja, maar ik weet daar niets van. Want er staat gewoon dat u in Rotterdam uh, werkt. Dat u met uw zoon, zus en zwager een... Uh, een... Maar dan heeft iemand zo'n pagina gemaakt. Zonder uw toestemming? Ja, natuurlijk. Want ik weet van niks. Er staat zelfs in dat u boekkasten heeft... en gordijnen van toneelkwaliteit die met de vleugel naar dit boven zijn hangen. Ja, maar dit zijn, dit zijn allemaal stukjes uit interviews. Die aan elkaar geplakt ja. zijn? Ja. Want wat, want wat u nu zegt... Dat u houdt van Japanse ik, sushi, ja. van de woeste natuur, van muziek, van kunst... en dat u vooral fictie leest... En dat u met Boudewijn Buurt destijds dolgraag mee had willen reizen... in een vreemde plaats bezoekt ze altijd het museum. Dit is allemaal uit interviews. Ja. Allemaal. Alles. Dit... Dus dit is allemaal uit interviews. Met die sushi heb ik ooit inderdaad... Het is allemaal uit verschillende interviews... Dat is, dat is toch wel, he? Over identiteitsfraude gesproken. Ja. <laughs> ja, daar zijn wij toe veroordeeld op het ogenblik. He? Ja, maar is dit nou iets, omdat dat u zo aangaat, die privacy? En als we naar Facebook kijken, dat is Ja, natuurlijk... maar dan heeft iemand kennelijk, maar dat kan natuurlijk. Iemand kan gewoon een, van u een pagina maken. Zeker. He? Of Wikipedia u zetten. Ja, is dit iets waar u dan van zegt? Ik treed hier tegen op nu u dit weet. Nee, want dit is iets wat allemaal al in, in, uh, uh, in interviews is, ge, is gezegd. Maar dit ik ga even iets... kijken of de persoon die dat maakt. of die pretendeert mij te zijn. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Ja, het is een. Het is... Maar het is. Het over, want over, dat is op zich een heel interessant gegeven. Identiteit, en identiteitsfraude. Aan de ene kant zegt onze minister van Veiligheid en Justitie. Ik heb ook in Opzij geschreven dat ik dat eigenlijk een paradox vind. Maar uh, het wordt eigenlijk aangegeven... nou, we willen iets aan identiteitsfraude gaan doen... en we willen meer strafbaar stellen, enzovoorts. Dat is weer de, de, de, de bekende weg die men dan inneemt. Maar volledig vergetend dat die hele identiteitsfraude... op dit moment zo'n zo enorme... Vlucht neemt omdat men zich overal moet identificeren. Oh. Overal, elk loketje of het bank, uh, winkels, uh, in het kader van uh, meldingen, uh, transacties, noem het op, overal, ziekenhuis, over, doktoren, overal moet je je paspoort tonen. Noteert men uh, de gegevens daarvan, noteert men, maakt men foto's. Dus wie heeft er van u allemaal uw gegevens? Hele specifieke gegevens. En weet, heeft u enig zicht op wie dat zijn dan? Die, in, die duizenden, miljoenen misschien. Het lijkt alsof u in die strijd bijna tot de laatste der mooie behoort. Hm. Omdat zo langzamerhand iedereen die gegevens al lang gedeeld heeft met iedereen. En dus blijkbaar voor niemand meer een zorg is... En de, nee, als en argument dan wordt dan heel vaak gezegd... als je niets te verbergen hebt, dan ja, kan je ook dan, makkelijk waarom met waarom je... laat je je dan niet verkrachten ja. slotte? Nou ja, dat is weer een stap <laughs> verder natuurlijk. Maar waarom... Nee, maar goed, voor u is, is, is dat zo ver? Ja, en vooral ook omdat het dus nationaal is, maar ook internationaal is. Hè. Men heeft geen enkel zicht op wat, en wat er nog meer en allemaal doorgekoppeld staat. De, dat weet ik natuurlijk misschien wat beter vanwege al die strafzaken. Hè, al die doorgekoppelde gegevens die misschien onjuist zijn. Mm -hmm. Daar vergeet men vaak ook nog volledig dat heel veel verkeerd wordt ingevoerd. Al die fouten die worden gemaakt, dat er over u plotseling staat dat u dacht bent van een moord uh -huh. en dat komt dan tijdens uw vakantie terwijl u ergens in de Bulgarije zat en daar staat ook eens dat u gezocht ja ge en Verdoring. hup daar zit u dan <laughs> ja, ja. U nou en dan wordt het meegenomen in het vonnis, bijvoorbeeld ja, ja ja ik begrijp het ja. ja maar u bent eigenlijk al nou tientallen jaren bent u bezig over dit onderwerp hmm. heeft u nu ook het idee dat u daar op de een of andere manier uh, ja, dat dat resultaat uh, oplevert? Nou, laat ik zeggen. Ik heb wel heel veel medestanders. Ja. <laughs> nee, er zijn echt wel mensen. Ik, ik zie het natuurlijk ook in allerlei lezingen of fora. Of, nou ja, dat. Hè? Uh, mensen die je daar ook over aanspreken. En uh, ja, het, er, is, er is inderdaad een tweedeling in de maatschappij. Of misschien een driedeling. Uiteraard altijd nog de ploeg die het überhaupt niks kan schelen. Die zich laat leiden, die zich laat gebruiken. En. Uh, degenen die in het, als haviken dit voortzetten. Om hen moverende redenen, zeg ik dan maar. En de, de mensen die, die, die, die, die bewust zijn, die maken. zich zorgen maken. Ja, ja. En misschien hopen op de golfslag de andere kant op. We spraken... En meestal is dat zo dat dat gebeurt. Hè? Laat, uh, laat de geschiedenis dan maar weer zien. Wij We spraken met uw zoon, Guy. Dus we hebben toch oh, iets van oh. privé-informatie boven water gekregen. The son of Godzilla. De, de son of Godzilla. Lijkt hij eigenlijk op u? Mag ik dat wel vragen? Hoe innerlijk? Uiterlijk eerst. Uiterlijk? Ja, dat kan je nooit zelf beoordelen. Dat is hetzelfde als stemmen. Het schijnt dat mijn stem, dat wil ik ook wel zeggen, dat is ook wel op zich uh, geen, uh, geen staatsgeheim, maar ik, op kantoor zit ook mijn zuster. Die ook banketbakker is, hè, zoals dat uh, heet. Maar die, die, uh, dus onze stemmen schijnen op elkaar heel erg te lijken. En mijn zoon... Die ook schijnt, op hoor ze. Ja, precies. Die zit in de, in de belendende kamer. Ja, anderen zeggen dat hij wel op mij lijkt. In, in de zin van ogen, hè, bijvoorbeeld. Maar volgens mij voor het overige uh, uh, is een, hij uh, een separaat persoon... Goddank. Geen groepsgedrag <laughs> bij de zoon. Guy die zei tegen ons, het openbaar ministerie bepaalt en is altijd machtiger. Dit in antwoord op onze vragen mm. over uw strijdlust als het dit onderwerp betreft. De verdachte staat altijd op achterstand. Het zal David tegen Goliath blijven en daar maakt ze zich zeer druk over. Zeker 20 jaar is dat het onderwerp waar ze maar op blijft hameren. Maar eigenlijk wordt het klimaat alleen maar erger. Voor haar verbeterheid maakt dat niks uit. Die is en blijft even groot. Ja, dus, dat is zo. Dat, ja, zo zie je maar. Het is van een ander. Dus ja, van een onpartijdige derde. Ach, ja. <laughs> vindt u dat we hem als onpartijdige derde kunnen opvoeren? Wat, wat, wat vindt u ja, zelf? Nou ja, ik, ik heb hem uh, als het goed is grootgebracht als een onafhankelijk wezen. Ja. Hij, hij, maar hij... Verbezenheid, hè, dat woord valt. Dat, dat ja. is niet een heel oppervlakkig... Uh... Nee, maar kijk, de, de ene mens is misschien wat flexibeler dan de ander. En uh, de, uh, Nee, het, ja, het is zoals het is en het was zoals het was. Ik, ik ben inderdaad niet veranderd. Nee, En het maakt mij ook niet... Het is hetzelfde als moedeloosheid. Dat heb ik dus... Kennelijk niet. Ik blijf doorgaan. U zet het om in werk? Ja, het is net als met een, met een strafzaak, in een, zoals hij ook zegt. Het, de achterstand, natuurlijk, je begint met de achterstand... en je eindigt vaak ook met een achterstand. Mm -hmm. In die zin, qua dossier, qua uh, mogelijkheden... maar uiteindelijk wellicht dat jij het recht wel vindt... en mm -hmm. dat het jou gegund wordt. Uh, nou, in dat kader moet je die moed houden. Uh, je moet je doel voor ogen houden. Als jij denkt dat iets, dat iets fout zit... dat jij gelijk hebt, om het maar simpel te zeggen... dan, dan moet jij dus die route blijven bewandelen. Ja. Als jij dat niet doet, dan is het verloren. Uiteindelijk. He, want van de... De, de, door de eeuwen heen is natuurlijk vaak de, de, de eenling of een, of een advocaat... Een, he, er zijn maar niet veel, er zijn niet veel strohalben... He. Margriet van der Linde, hoofdredacteur van Opzij, zei... mensen schrikken nog steeds van haar. Oeps, daar heb je die gothic. Maar ik hou van mensen die zich onderscheiden en afwijken van de rest. De blonde vrouwen met paardenstaten zien we wel genoeg. Ze heeft een groot en goed stel hersenen. Leest alles, ook over zaken die los van haar vak staan. En ik denk dat ze die gedachten niet kan stoppen. Ze hoeft ook nergens een mening over te vormen. Die is er altijd, omdat ze continu over allerlei zaken nadenkt. Hoe zij weet dat u een groot stel hersenen heeft, dat weet ik niet... Zit er een scan in het dossier? Of, <laughs> <laughs> maar in ieder geval, dat denkt zij, dat ze groot ja. zijn, die hersenen van u. Uh, zij, zij, zij zegt eigenlijk, deze vrouw heeft altijd een mening. Ja, die is... dat is ook zo. Dus Eigenlijk klopt dat wel met wat ik net aangaf. Hè? Dat, dat, dat ik zei, over omheen blijven kijken, aanschouwen en, en dat verwerken. En, en inderdaad, dat is een voortdurende... voortdurend proces, ja. ja. Ja, En eigenlijk bent u daarin vaak, heb ik me laten vertellen... ook sneller en misschien zelfs wel slimmer dan uw omgeving. Is dat een lastig gegeven? Voor jezelf is het juist helemaal niet lastig. Hè? Ik, heb in een, ik heb geen enkel moeite met het nemen van beslissingen... Dus nee, okay, als maar als er ik komen e nog een paar mensen ja, die als, horen Als, als er vier man zouden staan en die zouden een probleem hebben... Dan neemt u dan de Dan las leiding. ik het wel op. Ja, exact. Daar twijfel ik dat, nog geen dat... moment aan. <laughs> maar u neemt ja. het over. Maar ja. u gaat het niet samen doen met die andere mensen, toch? Ik luister wel. Ik, ben, ja? ik, ben, ik, hoop, ik hoop dat men mij niet een, uh, een despoot in de negatieve zin uh, vindt. Nee. Dat, dat niet. Maar omdat u zo snel bent en zo slim bent... Dan kan ik me voorstellen dat u af en toe denkt: ik moet me dus nu, ik moet inhouden, ik moet in tempo inhouden. Want anders loop ik echt ver vooruit, de, de troepen vooruit te rennen. Nou ja, dat is misschien het gevaar. Dat je je soms ergert als mensen besluiteloos zijn. Ongeduldig. Uh, de, om, woord, ja, zo, rondhannen ze in hun, in hun besluitvorming. Ze kunnen u nooit bijhouden. <laughs> Dat is toch een probleem? Ja, maar goed, je moet niet aan grootheidswaanzin gaan leiden. Hè? Niemand, is, uh, niemand weet alles uiteindelijk. Nee, maar... als, je, als je ophoudt met leren, ben je dood. Vrees ik. Mm -hmm. ja. Dan ben je perfect. Op welk gebied valt u nog veel te leren eigenlijk? Vindt u dat Op een... elk gebied. Ik wil altijd nog leren. Ik wil altijd nog leren. Wat, ik, ben, wat... ik, vind, ik vind alles nog steeds... Interessant. Al, wat is, ik wat hoef is het is mooi te vinden, maar. Wat is ik uw agile ziel? Wat, wat, wat is het punt dat u zegt. Dit had ik misschien nog wel iets beter kunnen ontwikkelen. Nee, ik ben perfect. <laughs> u ligt. En u mag niet liegen van de dokter? Nee, ja, nee. Niemand kan alles. Nou toch? ja, nee, tuurlijk niet. Maar ik bedoel, ik kan u zo, dat ga ik niet doen overigens... maar ik kan u zo drie punten noemen waar ik niet heel sterk in ben. Dat is toch ja, helemaal niet Ja, nee, niet wilt u Dat niet. zal ik nooit doen, nee. Waarom niet? Geef je vijand nooit wapens in ah, handen. Ah, nee. daar zijn we weer. We slapen wel met een oog open. Nee, is het dat? Inderdaad. U wilt gewoon dat wij niks van u weten. Ja, daar komt het misschien een beetje op neer. U, u gaat ons gewoon uit het lood slaan met een enorme <laughs> dossierkennis. <laughs> ja, links en rechts. Ja, nee, ja... De... Er nee, zijn nee, natuurlijk altijd dingen die ben, hè, Wie zou niet bijvoorbeeld tien talen willen kunnen ja, spreken? Ja, Weet nee, u wel? Ja, het goed, hè? Of kunnen schermen. Omhoog, wat dacht dit u kan daarvan? Ik ook. Goed, ik ga <laughs> u nog even een fragmentje laten horen. Een fragmentje uit, uh, uit de, daily, uh, de daily show, uh, maar dan de Nederlandse versie daarvan. Dat vind ik nog even oh, nee. leuk om te laten horen. Advocaten zijn namelijk hot. Je ziet ze overal, joh. Ze zijn de entertainers van deze tijd. Je ziet ze in talkshows. Ze presenteren entertainment nieuws. Ze zijn entertainment nieuws. Kortom, het bevgaijes -is, is niet van de buis te branden. Vroeger wilden kinderen graag brandweerman zijn of politieman. Nu liever de verdediger van een crimineel. Een topadvocaat. Dat betaalt veel beter en het heeft veel meer status. Het wachten is eigenlijk op de eerste supermarkt die komt aanzetten met advocatenplaatjes. Jan-Jaap van der Waal. En dan kan je dus gaan ruilen onderling. Mag ik van je, jou een uh, Moskowitz-serie? In de, in, de in de serie. Dan, krijg, dan krijgt u voor mij wesky. Ja, In de uh, serie Letselschade. U doet ja. hier eigenlijk niet aan mee. We, we, we gaan de laatste minuut al bijna in. Maar hm. u doet hier eigenlijk niet aan mee. U nee, wel, er, er zijn heel veel dingen ja, maar, maar, maar er zijn heel veel zaken. dingen die, precies, die ik niet doe. Er zijn ook wel eens dingen die ik doe. die misschien in de afdeling. dat is best wel leuk. Maar er zijn heel veel dingen die zal ik niet noemen. Nee, maar die doe ik dit niet, doet u niet. nee. Nee. Nee. Vindt u dat uw collega's dit wel moeten doen? Ik want, vind, want ik weet heel doen. veel van uw collega's ja. bijvoorbeeld, ook privé eigenlijk. Ja, dat, maar dat moeten zij... Beslissen en doe wat je, wat je fijn vindt en leuk vindt. En als dat kan, moet je vooral niet nalaten. Dat, daar ga ik nooit een oordeel over. Ik aanschouw het, zal ik het Ach, maar zeggen. Dat zijn we weer. <lacht> <lacht> ik consumeer het. Ja, ja, ja. En u zit zich niet waanzinnig op te winden... dat wij nu weten dat de gebroeders Anker altijd twee je neef, oude je neventjes drinken. Maar dat was voor mij de, geen geheim, hoor. Dat meneer Moskowitz, een blonde vriendin, heeft die het nieuws presenteert. En, nou ja, ja. en ga nou, zo maar door. Mogen hij gelukkig worden? Ja, ja, u zit daar niet mee? Nee, nee. Nee, nee, ja, kijk. Nee, ik zit daar niet mee. Nou, u zit, dat vind ik fijn dat we daarmee eindigen. U mag aan uw tegel gaan werken, want deze uitzending is omgevlogen. En ik kan ik ondertussen vertellen dat Hans Wiegel na acht uur... bevraagd wordt door Govert van Brakel. En dat gaat natuurlijk over de verkiezingen. En om half negen komen dan de verkiezingsuitslagen. Dus wij gaan er eigenlijk uit met Ines Wesky. En die gaat een motto op haar tegel zetten. Ja, maar... Ja, maar nu wat? 30 ja. seconden. Ja, u heeft er wel van tevoren over nagedacht, toch? In de auto hier in de Ja, top. maar ik ben het alweer... Het krassen van de stift. Wat komt er op te staan, mevrouw Whisky? <laughs> 15 seconden. Een ziel en moed maakt goed. Ja, dat past wel heel goed, vind ik. Ja, ja en er pas... is heel veel gebrek aan. Dank u wel dat u hier was. Oké. Okay. Dank mevrouw Weskie. Dit was aflevering 2239. Uh, wij wij hebben net. Uh, ten, ten onrechte hoor. Ten onrechte een parkeerbom gekregen. Dus wij zouden nog graag even met u. Uh, hè? Mos... Mosk. Bram bra, bra Moskowitz. Oh, oh.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 Wat denkt u van vier dagen wandelen in Zuid-Limburg over eeuwenoude pelgrimsroutes? De Pelgrimstocht, een spirituele vierdaagse en een sponservierdaagse voor vaste actie heet. Wandelen, bezinnen, ontmoeten en helpen. Van 7 tot en met 10 april. Kijk op pelgrimstocht.nl Dit is Radio 1.